3 uur. Mariet Krol met het NOS Journaal. Minister Grapperhaus gaat om uitlevering vragen van een van de twee IS-vrouwen die zich woensdag hebben gemeld bij de Nederlandse ambassade in Turkije. Als Turkije haar niet berecht, wil Nederland dat zelf doen. Van de andere vrouw is de Nederlandse nationaliteit woensdag afgenomen. De procedure daarvoor was al begin september gestart. De twee vrouwen zijn enkele weken geleden ontsnapt uit een gevangenkamp in het noordoosten van Syrië. Ze zitten inmiddels met hun drie kinderen in een Turkse cel. Een maatschappelijk werkster uit het Harde in Gelderland is veroordeeld voor het bestelen van een demente vrouw. Ze kreeg 240 uur werkstraf en een half jaar cel voorwaardelijk. De maatschappelijk werkster haalde met een vervalste handtekening bijna 250.000 euro van de bankrekening van het slachtoffer. En dat geld gaf ze uit aan onder meer woonspullen en een vakantie. De zaak kwam aan het licht na het overlijden van de vrouw. Google neemt maker van slimme horloges Fitbit over voor 2,1 miljard dollar. Fitbit werd opgericht in 2007 en is bekend van de horloges die bewegingen van gebruikers meten. Volgens Google zal de informatie van Fitbit gebruikers niet worden gebruikt voor advertenties. En het bedrijf belooft dat mensen de mogelijkheid hebben om data te verwijderen. Fitbit heeft vooral grote concurrentie van de smartwatch van Apple. Dat ruim een kwart van de markt in handen heeft. En sinds gisteravond is de belangrijke verbindingsweg van Amsterdam, de A10 Zuid, afgesloten. Niet alleen voor automobilisten, ook voor treinreizigers is de Zuidas tot maandagochtend onbereikbaar vanwege werkzaamheden. Er wordt een plaat van 70 meter lang op zijn plek gezet. Die plaat gaat dienen als dak voor de tunnel en een dek waar treinen over moeten gaan rijden. De ANWB en de gemeente Amsterdam adviseren mensen om dit weekend en vooral vandaag thuis te blijven. Het weer van tijd tot tijd regen. Het is 8 tot 14 graden. Morgen is het wisselvallig, maar in de middag ook af en toe zon bij een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals verwacht is het heel erg druk in de regio vanwege de afsluiting van de A4 en de A10 Zuid. Op de A4 zelf daardoor een lange file vanuit Den Haag. Vanaf knooppunt de hoek tot Bad Hoefendorp, meer dan een half uur oponthoudt. Uiteraard ook op de omleidingsroute de A9 van Alkmaar naar Diemen. Tussen Knoppen en de afrit AMC 12 kilometer en drie kwartier vertraging. En verder is de A27 Almere Utrecht erg druk. Er stond daar even een vrachtwagen met pech bij Knopendreinsweert. Die is weg, maar je staat nog wel in de file vanaf Hilversum. De vertraging is ruim 20 minuten. En een half uur vertraging op de N232 van Haarlem naar Amstelveen voor de aansluiting met de A9. Tot zover de verkeersinformatie.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 meld je dan aan bij CFM. Kijk voor alle mogelijkheden op www.zfmzandvoort.nl. Www www.zfmzandvoort.nl. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu het ritme, ritme. van ZFM. that you've gone me on a reasonable doubt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 Keep breathing.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 Waar ik niemand ken. Nee, ik ben het niet vergeten. Nee, wat jij me ooit hebt gezegd. Blauwe dag, Als het ontduurt en valt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 So leave with me again I'll Just... be No,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 Kwaije me culo, culo, culo, culo, culo, culo, culo, bella papi chulo, chulo, chulo, chulo. culo. Chulo, chulo. papi chulo, chulo, culo, culo, culo, culo. me gusta tu el de de vaca, Oh, uh, oh, uh, oh, uh, uh, mi corazón. Ik mm, mm, mm. ot, ot, otra, otra, otra ben obsessed. Ik ben obsessed. Ik ben obsessed. Ik ben Ik ben obsessed. Ik ben obsessed. Ik ben obsessed. Ik ben obsessed. Ik ben obsessed. Ik Ik ben obsessed. Ik ben obsessed. Ik ben obsessed. Ik ben obsessed. Ik ben obsessed. Ik ben Ik ga mijn die dag, je papa uit de space. Ik ga met je body aan je vingers. O je die bakken van mijn drank is om Je weet die krille trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, trap, Meet you later. sola nunca le baja su ego. Me provoque y facilito me le pego. Y es que se te aprendí en fuego. Que no se enamore y hasta para el juego. Anda, sola nunca le baja su ego. Me provoque y facilito me le pego. Y es que yo tengo un problema.